Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De gewapende tak van Hamas zegt dat ze raketten hebben afgeschoten op Jeruzalem en Tel Aviv. In de verklaring staat dat dat een reactie is op Israëls gerichte aanvallen op burgers. Een bijeenkomst van het Israëlisch parlement werd gestopt. Parlementsleden vluchten naar de schuilkelder. In de Gazastrook zitten ondertussen nog in ieder geval 22 mensen met een Nederlands paspoort of andere verblijfspapieren, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt alles aan gedaan om ze daar weg te krijgen. Toezichthouder NVWA heeft 46 veehouderijen stilgelegd, omdat er sporen van een bes bestrijdingsmiddel tegen muizen zijn gevonden in een kalfje. De bedrijven mogen geen runderen, varkens en schapen meer afvoeren. En ook geen melk en mest. De NVWA verwijst naar een bestrijdingsbedrijf dat door de boerderijen was ingeschakeld. Een week lang zijn er op grote digitale borden langs de snelweg foto's te zien van mensen en kinderen die door Hamas zijn ontvoerd. Het CD, dat is een Joodse stichting in Nederland, heeft advertentieruimte op die billboards ingekocht. Ze willen mensen wijzen op de ontvoeringen en hen bewust maken van de noodzaak van de operatie van Israël in Gaza, zegt ze tegen de Telegraaf. En het Nederlands elftal speelt vanavond een belangrijke wedstrijd... voor de plaatsing voor het EK in Duitsland volgend jaar. In Athene neemt Oranje het op tegen Griekenland. Dat tweede staat in de pool. Nederland staat derde en de Grieken zullen dus alles proberen... om Oranje achter zich te houden, denkt ons coach Ronald Koelman. Dat kan positief uitwerken dat ze niet met druk om kunnen gaan... maar het, uh, we kunnen onze borst nat maken, dat lijkt me duidelijk. Bout Weghorst staat in de spits en ook Bergwijn en Wievers staan in de basis. En de wedstrijd begint over drie kwartier...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 Met nu de herhaling van Alternative FM. Wat is niks onder Simon? Helemaal niks! Zelfs een meer dan een lover Tot in het blauze café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 volgers bij de Rob Agda Award mee te maken krijgen. En ik hoor het PvP hier nog zeggen, deze band gaat de avond vakkundig aftimmeren. Nou, dat doen ze weer. Ethereal and Glorification of Idiocy.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 About your motivation Nothing that I haven't heard before Preachers back in violation Of parts that they have chosen to ignore Jij Je... Laat horen. Kafka hebben we wel eens laten horen. Met een Fransstalige single. Maar ook deze Stijn. Dus, uh, twee weken terug heeft ze dat uh, gedaan. Met een heel klein pianootje. Waarvan Marcus zegt. Nou, pff, dat was wel een heel klein pianootje in dat opzicht. Maar hier op deze single klinkt het wel heel erg vet. Sur le Toit. Kom morgen trouwens uit. Wij mochten hem vandaag al draaien. Dus zo werkt dat. Um, daarvoor hoorde je Désolé met Mr. Confident. Dit is Salman Annalise en het nummer dat heet Running. Don't!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 En la belle Époque met wild Wildflower. chaos Wow, flower, wow, flower, gave me new eyes to see In a world so full of wonder, came to know the better part of me. Sals en Silence de vier Daarvoor hoorde je Labelle pop met Want Flower En dit is Ruud Hauweling uit Met Heavy Rain Komt van het album Accidental Pictures I feel In the rust. for tomorrow Rain van Ruud Houding terug te vinden... op het uh, album Accidental Pictures. Bovendien komt hij ook... naar deze studio. Maar dat zal pas... eind november zijn. Dat duurt... nog even een week of zes. Um, deze uitzending zit erop. Volgende week... komt de heer PJM Bond... spelen. Maar zijn broer... die mocht op een gegeven moment... Uh, de nalatenschap van Frans de Blaak... regelen. En... die had zijn materiaal... proberen uit te brengen onder... Francis Albenblik... En het laatste nummer van vanavond is... Deze On Darkness. Ik spreek jullie volgende week weer. Dag. A house that whispered through the tall trees, form figures in the clouds, a phantom saint who wouldn't be proud.